12 uur. Katharine Straatman met het NOS-journaal. De Duitse regering wil de regels voor Natuurgeneesers aanscherpen, meldt de krant Die Welt. Aanleiding is de zaak rond natuurgenezer Klaus Ros, van wie patiënten onder verdachte omstandigheden zijn overleden. In zijn praktijk in Bracht behandelde Ros kankerpatiënten met glucoseblokkers die alleen waren getest op dieren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt vijf verdachte gevallen. Vier van de patiënten zijn Nederlander. Gekeken wordt of ze zijn overleden door de behandelmethode van Ros of aan kanker. Duitsland. ...telt ruim 40.000 alternatieve genezers. Ze mogen iedere vorm van alternatieve geneeskunde aanbieden... ...zolang ze maar geen patiënten in gevaar brengen. In Rotterdam is opnieuw een verdachte aangehouden... ...in verband met de fonds van een grote partij Munitie... ...die bestemd zou zijn geweest voor een aanslag in Frankrijk. Het gaat om een man van Marokkaanse afkomst van 26. Hij zou bemiddeld hebben tussen Franse terreurverdachten... ...en wapenhandelaren in Rotterdam. Een Nederlandse toerist zit al een paar dagen vast in een cel in Myanmar. De man van dertig zou de stekker uit een versterker hebben getrokken... die werd gebruikt door monniken om te preken. Volgens de Myanmar Times omsingelde daarna een woedende menigte... het hotel waar de Nederlander verbleef. Er moesten militairen bijkomen om hem te beschermen. De man moet vandaag voorkomen. Hem wordt godsdienstbelediging ten laste gelegd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de Nederlander in Myanmar... en hoopt dat snel duidelijk wordt wat hem boven het hoofd hangt. De Franse president Hollande wil het migrantenkamp bij Calais nog dit jaar definitief sluiten en ontmantelen. Duizenden migranten in de jungle moeten verdeeld worden over vluchtelingenkampen in het land. Ook wil Hollande dat de Britten bijdragen aan een oplossing van het probleem. Dat zei hij vandaag bij zijn eerste bezoek aan Calais sinds zijn aantreden in 2012. De Franse president bezocht het kamp zelf niet. De migranten die in de jungle verblijven wachten op een kans om de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen de droog. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen mogelijk wat lichte regen in het westen, maar in het oosten veel zon. De maximum temperatuur is dan 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. De van de ANWB. We staan op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Onze is Dolly Tempirik. U kent haar wel. U kent haar wel. Hij <laughs> kent meteen het stemgeluid. Van radio, bekend van Radio TV en vooral <laughs> ook Politiebal. Jawel. <laughs> Goedemiddag, luisteraars. Wat gezellig dat u er weer bent. Ja, wat gezellig dat u er je. Ja. Ja. Goed, nou, het is voor mij een beetje weer op maandag natuurlijk. Want, eh, normaal ja. lig ik tot 12 uur in mijn nest. Maar nu moest ik er om half negen uit. <laughs> niks is dus die duif dat ziekenhuis moet, maar uh, wat verkeert ja. hij eigenlijk? Nee, daar gaan we het niet over hebben. Oh, gaan we dat hebben. is persoonlijk. Als hij oh. wil dat de mensen het weten, okay. vertelt hij nou, het zelf. Ja, okay. maar, maar, maar het heeft natuurlijk, kijk, ieder nadeel heeft weer een voordeel, want ja. donderdag mag je lekker blijven liggen dan. Dan mag ik donderdag blijven liggen. Ik ja, dan, dan hoef je gekregen. donderdag niet, want dan komt donderdag komt Charles jou weer. Ja, ja. Okay. ja, jullie hebben toch geweld? We hebben geruild. ja. Meestal komt van ruilen huilen, maar... Uh, ah, deze week niet. Deze week, week ja. wordt een goede week. Ik voel ja. het aan alles. Je voelt het dan alles. Ja, hij ja. is al goed begonnen. Oh ja? Oh ja, ja, ja een feest hier. Ja, ik ja. heb feest. Ja, ja, joh, heerlijk. dochter ja. 30 hoor, 31 hoor. Nee, 30, 30. 30? Oh, je zei oh. net al 31. Nee, 30. 30. Okay. In haar 31ste levensjaar zit ze, dat dan ja, weer wel. Mark. Dat is wel al, maar ze is 30 geworden. Ja, en ze wil het dus, niet, hè. Ze wilde het niet. Ze is Twen af. Ja, ja, ja. Dus is Twen af. Ze is, ze is nou een, hard? hard. Ze is nou een, een dead, is ja. ze nou. Ik ja. zal het niet op zijn Engels zeggen, dirt. Dirt, ja. <laughs> oh. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik zal het niet op zijn Engels zeggen. Maar ze okay. is dus nu een derd, dan Marloes. Ja. Nou, ja. van ja. harte Marloes, ja. dat je een derd de bent geworden. Ja. ja, wees er maar blij mee. Ja. Ja. Ja. ja, wees er dat blij is mee. Wel, uh, ja. maar word je wel, Er wordt nu wel een beetje verstand van, je, van de verwacht natuurlijk. Van nou. <laughs> Ja, je onzinnige, je, je onbezonnen periode van uh, Dat is 18. Dat is 18. Ja. Is 18. Je ja, wordt er nu wordt nu van uitgegaan dat alles wat er gebeurt, dat je dat wel overwogen besloten hebt. Ja, heeft. dat je dus je verstand ja. gebruikt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Maar ik weet er alles van, want ik ben twee keer dertig. Ja. ja. Al ja. bijna. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja dan moet ja, nou, je uh, helemaal uh, uh, de, hè? word je dan ja, zo'n ja, beetje. Dat is he, erg, Ja. Oh, dat is erg. Ja, hè. Maar goed, het is uh, stad ja. voor het lunch, dames en heren. En, uh, oh ja, de zwaar ook. Ja. <laughs> u kunt nog uh, <laughs> u kunt een lekker broodje eten en uh, laat ik maar met een toepasselijke plaat beginnen. <laughs> oh.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 To a waging world I'm glad feels so shocked Father's world is rocked And their thoughts turn to their own little girl Sweet sixteen ain't defeat cheeky No, it ain't so neat To admit defeat They can see no reasons Cause there are no reasons What reasons do you need?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 over. Wat ik mis met maandag. Huh? Opstartproblemen hè? Ja, veel mensen hebben dat hè? Ja, hebben heel veel mensen last van. Ja, ik, ik vind dat al... het altijd wel weer gezellig als het weer maandag is. Ja, maar ja, dan mag je een radioprogramma met Charlotte. Ja, maken. dat is ook wel zo. Dat is natuurlijk wel iets om naar uit te kijken. Ja. Toch? Ja, voor mij wel. Ja, ja. radio ja. maken vind ik enig. Ja, ja. En dan nog met Charlotte. Nou, met ja, dus... jou vind ik ook heel leuk. Oh, ik dacht, oké. Okay. Ja. <laughs> Ik heb geen voorkeur hoor. Oh, ik je... hou voor jullie alle twee evenveel. Oh, wat heerlijk. Ja. Weet je wie die jarig is vandaag? Mijn dochter. Ja, ook. En mijn buurvrouw. Ook. Joken. Ja, zo oh, is ook Joke jarig. Is ook jarig. Okay. Wie is er nog meer jarig dan? Bri Brian Ferry. Is die ook? Ja. Dus meen je dat ja. nou? Dat heb ik nooit geweten. Brian wat een Fer eer. Brian Ferry is ook jarig vandaag. Oh. Hij wordt 71. Oh. 71? Oh, oh, dat kan je, je niet voorstellen. Nee, wat een oude al niet. Jeetje maar, mina, Brian maar hij Ferry wel 71, zou die er nog steeds zo goed uitzien eigenlijk? Ja, volgens de foto op Facebook wel. Oh, dan ga ik zo eens even kijken. Ja, nee, van volgens de foto op Facebook oh, zit hij Oh, wat was door. die man altijd knap, zeg. Ja. Och, wat een kanjer. Ja. En, dan, en die stem, die stem. Oh. Ja. Happy birthday, uh, Brian Ferry. Brian. Nou, zullen we dan Evelyn maar draaien? Dat is ja, tuurlijk mooi. Dat, vind, dat is mijn persoonlijke voor, uh, favoriet van hem. Ja, oh, ik vind die andere mooie. This is Evelyn Yeah, okay Now the party's over I'm so tired Then I see you coming Out of nowhere Much communication In emotion Without conversation Or a ocean. I'm gonna take you out of nowhere when the background fade out of focus. is the picture changing every moment and your destination you don't know speciale band met dit nummer heb, eigenlijk. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, nou, dat, dat komt. Ik heb ooit... Ik denk dat het al heel lang geleden is toen de Soundmix Show er nog was, van Henny Huisman. Ja. Dan maakte ik daar uh, orkestbanden voor. Ja. En uh, ik moest onder andere dit nummer maken. En toen had ik dus een groot probleem oh, met dat... dit stukje wat je nu hoort. Om dat in te zingen. Ja. Daar kan ik me iets bij voor voorstellen. En dan vond ik een zangeresje ergens in Den Helder. En die heb je heel hard geknepen. Nee, nee, nee, oh. nee, nee. Maar die, die, ja? die kon dit exact. Echt waar? Ja, die kon dit exact. En maar het... je had je geen fluitketel in huis dan? Nee. Oh. Nee, maar dit is best wel moeilijk. Want, dat kind, want dat kind gaat zo ja. hoog. Ja, niet nee, die normaal. zangeres. Dat is zo hoog. Ja. En maar dat zangeresje, gewoon niet breed heette ze. En die kwam hmm. uit aan Den Helder. Hmm. En die kon dit. Dus dan had ik, ik had echt een probleem. Ik, ik wilde de opdracht al teruggeven. Dit ga ik nooit redden. Maar ja. toen, toen, vond, toen kreeg ik haar als tip. Ja. En, en uh, zij kon dat. Ja. En het is een van de allermooiste orkestbanden die ik ooit gemaakt heb, vind ik. Echt waar? Ja, ik ben er echt helemaal trots op. Wat een giller. Ja, Wat leuk. dat is heel leuk. Maar hoe kwam je dan aan het zangeresje? Ja, via, via, via... Uh, ja, want toen had je nog geen Facebook. Kon je nog geen uh, nee, nee, berichtjes plaatsen uh, Nee, via een samarist bij mij in de band toen de tijd. Oh, oké. Okay. Oh, dan moet je gewoon niet bellen. Die kan dat Oh, oké. Okay. Ja, ja, zo ja, was ja. dat. Nou, maar dan, dan is het is heel leuk om dat, uh, om dat te doen. En ik heb die band nog steeds. Alleen ik heb nou geen, helaas geen afspeelapparatuur meer om af te draaien. Want het is ah, een dat is een dat band. Ah, dus ik zoek eigenlijk ah, nog naar een beetje goed functionerende, niet al te dure dat recorder. Ja. En uh, dan kan ik die banden weer eens uh, gaan uh, digitaliseren of zo. of ah, okay. kopiëren zal ik, ik er handig. straks even een oproepje doen in het regionale nieuws? Of, uh? <laughs> nee hoor, nee, dat hoeft niet. Die zijn dus wat te koop. Ja? Ja, ah, okay. Op de marktplaats hier wel. Maar goed, we gaan naar de 3 in 1. Ook op maandag. Ja, je hebt een mooie, zie ik. Ja. Oh, oh ik kon even spieken. Oh, blijf hangen hoor. Hij wordt leuk. 3-1, 1. Earth en Fire. Ben die uh, in eerste instantie uh, een uh, eerste hit had met het nummer Seasons, uh, geschreven door uh, Golden uh, meneer uh, George Kooijmans, en uh, daarna een uh, eigen weg beginde band met als zangeres natuurlijk uh, Johnny Kaagman, de groene koorts op gitaar en orgel, Abtamboer op drums en een begin Bert Ruiter op bas. Uh, dat waren de, de mensen. op Tambour, was geleden overleden trouwens. En um, ja, ze begonnen natuurlijk met de nummer van George Koijmans. Daarna gingen ze een eigen weg met liedjes geschreven door de gebeurde En werden geschaad onder het progrok uh, verhaal. Dat heeft een tijdje geduurd. En daarna uh, ging het allemaal wat minder met de band. En toen kwamen ze terug met een uh, beetje disco-achtige muziek. En in de jaren tachtig kwamen ze ook nog een keertje terug... met een, uh, met een heel commercieel liedje. Weekend, bijvoorbeeld. Nou, uh, maar als ik eerlijk ben... dan vond ik deze Earth and Fire... eigenlijk de leukste. Een beetje, een beetje heavy, een beetje lekker... een beetje rock gewoon. en uh, Ook een van de eerste... nou ja, nee, niet de eerste... maar wel een band die... Uh, ook hun sound later met nummers als... Uh, als... Uh, hoe heet het? Uh, nou, dan ben ik de titel toch... Memories en zo... Uh, gebruik maakte van het instrument de Mellotron. Uh, Zo'n eerste sample-apparaat, zou ik maar zeggen. En, uh, nou ja, gewoon een lekkere band. En uh, fantastisch. Johnny Kaagman met haar uh, mannen Earth and Fire. U hoorde achterin volgens Ruby is the one uh, daarna wild and exciting met de prachtige zin uh, Mantra is wild and exciting. En dat ging dan over de Opel-mantra, Dat je dat even weet. Ja, die is er toch niet meer. Mag ik wel vertellen. <laughs> en... Uh, en daarna Invitation. Earth and Fire dus in onze 3 in 1. Jawel, en we gaan nu naar het... Het nieuws bij Wem Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, het nieuws van de afgelopen dagen en de komende tijd heb ik ook wat uh, opmerkingetjes. In ieder geval het regionale nieuws van 26 september 2016. Misschien is het u ontgaan, maar afgelopen zaterdag was het Nationale Burendag. En uh, bij het pluspunt werd dit door ook Zandvoort gevierd. Maar liefst 68 buren kwamen in de loop van de middag langs... en deden na een muzikale warming-up mee aan diverse beweegactiviteiten... De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt op het springkussen... en met de superheldlessen van Kenam Yu. De buren kwamen relaxed uit de yoga van de RIBW. Ze leerden hoe veilig te vallen door fysiotherapeuten Floor Akkerman... en alle dansten zich fit met Arline van Zandvoort Dance Center. Buiten trok de Tai Chi-vereniging veel aandacht... en de buren deden allemaal spontaan mee... De gezonde hapjes werden smakelijk geprezen tijdens gezellige buurtpraatjes aan tafel. Dus kortom, een geslaagde dag die mede mogelijk werd gemaakt door een heleboel vrijwilligers. Ook na de zomer is er bij Ook Samen het gezelligste huiskamerproject voor senioren van Zandvoort weer genoeg te doen. Vervelen hoeft dus niet. U bent elke dinsdag en donderdagmiddag van half twee tot vier uur... En ook elke eerste, derde en vierde zondag van half elf tot half vier van harte welkom. Op zondag kunt u zelfs een hapje mee eten en hiervoor moet u zich wel even van tevoren aanmelden. De enthousiaste kaartclub van samen kan nog wel wat deelnemers gebruiken. Houdt u van kaarten, schroom dan niet en loop gewoon eens binnen op een van deze middagen. De eerste keer meedoen is gratis en uiteraard geheel vrijblijvend. En daarna betaalt u 2,50 per middag. En dat is inclusief koffie en koek. Meer informatie kunt u ook krijgen bij Jolanda Meijer bij het pluspunt. Nou, dan een, vind ik tenminste een heel leuk bericht wat staat te gebeuren. Want de legendarische band van Herman Brood die gaat weer live het podium op. En... Uh, dan heb ik het natuurlijk over de Wild Romans. En zij gaan een Out of Heaven Tour doen. En uh, zij gaan uh, naar het. Uh, even kijken hoor, het patronaat. Op donderdag 29 september 2016. En dat is vanaf half acht. Gaat de zaal open. En vanaf acht uur gaat het concert beginnen. De Out of Heaven Tour. En de entree is 16 euro. Herman zelf ook of niet? Nee, out of heaven. Ja, waarschijnlijk hebben ze wel stukjes teruggehaald. Uh, vermoed ik. Vermoed ik hoor. Weet ik niet zeker. Herman in de schemerzone. <laughs> ja, ja, ja. Twilight zone. <laughs> ja. Goed. Morgenavond is er natuurlijk weer een uh, raadsvergadering. En er is een volle agenda voor de volksvertegenwoordigers van Zandvoort. Zo buigt de raad zich over de toetsing, toetsingscriteria van de strandbungeloos de gewijzigde zonekaart en de nota van beantwoording... naar aanleiding van het participatietraject. Verder moet de raad ook in de tasten. Er ligt namelijk een aanvraag om een krediet van 300.000 euro... beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het stationsplein... en de koperpasserel. De heer Berensen van OPZ wordt voorgedragen als buitengewoon raadslid. Nou, voor, meer, voor een groot overzicht van alle agendapunten en vergaderstukken kunt u natuurlijk lezen op de website van Zandvoort.nl onder het kopje bewoners. De hulpdiensten hebben zondagmiddag groot alarm geslagen na een melding over een overboord geslagen katamaranzeiler nabij de kust van Bloemendaal. Om even over half vier waren drie personen met een katamaran voor de kust aan het zeilen. Een van de personen sloeg vervolgens overboord. De twee andere personen op de katamaran konden de overboord geslagen man niet meer vinden... gingen direct naar de kant om hulp te halen. Daarop werd ambulance, politie, reddingsbrigade en een traumahelikopter uit Amsterdam gealarmeerd...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 Tja, na het nazomerse weekend ziet het weerbeeld er op deze maandag ook niet echt verkeerd uit. De zon gaat geregeld schijnen, het blijft overal droog en er waait niet meer dan een zwakke zuidwestenwind. De temperatuur is wel wat lager en stijgt naar 18 tot 19 graden. Maar dat is nog altijd 1 graad boven de norm die geldt voor eind september. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Lokaal kan wat lichte regen vallen, maar over het algemeen is het droog. De zuidenwind neemt geleidelijk in kracht toe en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 11. Morgen is het half tot zwaar bewolkt en valt er soms wat lichte regen of motregen, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. De zuid tot zuidwestenwind waait matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. En dan was dit het uh, weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het.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 Magic you can say, remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't survive. Won't you tell me he's unhealthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes begin? proberen om, uh, om dat nummer uh, uit te zoeken. Gewoon al die koopkijkjes. En zo, stil jullie. Uh, dan moet je dat eens, uit, moet je eens proberen. Nou, dat is bijna niet te doen. Uh, ik heb het met een, uh, met een koor, heb ik dit nummer gezongen. Uh, althans, met koor heeft het gezongen. Ik niet. Maar uh, het is een prachtig liedje. Seal en Kiss from Rose. En dat was speciaal voor? Voor Marloes, die ja. vandaag jarig is. Ja, ja, is. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mijn... Uh, mijn verzoeknummertjes voor de sidekick die staan vandaag in haar teken. Oh, in ja. het teken van Marloes. Yes. Niet in het teken van de ram, maar in het teken van Marloes. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja dat kan ook. Ja, dat kan ook. Nou, dan ja. komt er straks nog een Marloes, Dan weet je. dat Dus je bent ja, verplicht ja. om te blijven luisteren tot uh, kwart voor twee. Want uh, dan komt die pas. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe hou je, oh, ja. je de mensen vast? <laughs> Goed, uh, u hoort al een heel klein stukje, maar uh, ik heb dat even ja, De nieuwe van Direct! Die zijn ook een beetje van anderen naartoe gegaan, hè? Langzaam een beetje meer richting funk, disco, weet ik het En hier al, hier is hij. Fired Up. Fired Up. wel er opzet, opzetten, dat hoor je niet. Miro van Direct is dat. En uh, laatst een interviewtje met zanger Marcel. Ze zijn een hele andere tour opgegaan. Uh, sinds een toetsenist vertrokken is, hebben ze die vervangen door Blazers. En uh, ja, de stijl ook een beetje aangepast in uh... ja, nou ja, dit is het dan, hè. Fired up. Beetje, beetje, beetje metkom achter, zal ik maar zeggen. Ja weet je die kant op, hè? Ja, nou, dat denk ik wel. Zo ongeveer mag je het wel zeggen, toch? Ja, oké. Okay. Nou, direct dus. En uh, we gaan nu naar een oudje. Ja. Remember this golden classic. Ja, en die is van Hilman, Clark en McGwin. Of andersom. McGuin, Clark en Hilman. Three experts! No. Don't you ride her up like I'm that? New York skyline Sailed across the ocean blue Been alone on a desert island And I have been a guru too Don't you write her up like that Don't you write her up like that? Don't you write her up like that? She's a real fine lady, don't you see? Don't you write like her off like that, don't you write her off like that, don't you write her off like that, she's a beautiful lady, don't you see. I met the girls in every. Ja, Een heerlijke plaat van uh, drie ex-birds uh, Waarom ze zich niet gewoon de beurs noemen nou, Dat zal wel met uh, platencontract En uh, weet ik wat andere verplichtingen te maken hebben In ieder geval Roger McGuinn, Gene Clark En uh, Chris Hillman Gezamenlijk uh, in het Don't you ride her off like that en, pff, Een lekker liedje, gewoon heerlijk um, Jeroen van Koningsbrugge, uh, Koningsbrug, Ja, zo moet ik het zeggen Die heeft ook een nieuwe plaat ja. En die heet Left Behind Arme man toch niet aan het bos en een boom, hè? Deze een een te Dan de beschad, moet je wel helemaal compleet zijn natuurlijk. Maar de, hij deed het niet alleen hoor, die van Nee, nee. Hij heeft eventjes een paar uh, een, kanjers ingehuurd. Uh, in de persoon van de zanger van Raccoon. Uh, Bart van der Heijde, uh, Van Weijden moet ik zeggen. En Dennis uh, nog wat. Uh, even kijken hoor. Uh, Jeroen van samen met... Moet ik even goed kijken. Even heel goed kijken. Uh, met Bart, Bart van, van der Weide. Weide En dan ook nog met... <laughs> Dennis Huigen. Ja, oké. Okay. Nou, nou zijn we dus helemaal compleet. Is dat die van Jurk, Dennis Huigen? Ja. ja, en Bart okay. van der Weide is van, uh, van uh, Raccoon natuurlijk. Mm -hmm. En die hebben samen een fantastische plaat gemaakt. Left Behind. En dat klinkt allemaal helemaal te gek. Vind ik persoonlijk. Maar wie ben ik? Mm. We gaan een een wandeling maken in het zwarte woud. En dat neemt ons mee naar het NOS van één uur. Heb je je wandelschoentjes aan, Dolly? Nee. Godverdomme. Express niet. Een walk in de Black Forest. Een zwart Dan Een een,